Kasper Meijer met het NOS Journaal. Spanjaarden mogen volgende week zaterdag weer naar buiten om te sporten of te bewegen. De Spaanse premier Sanchez zei dat bij een toespraak waarin hij voorzichtige versoepelingen aankondigde van de lockdown. Voorwaarde voor de versoepeling is dat het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Afgelopen dag werden in Spanje voor de tweede dag op rij minder dan 400 nieuwe coronadoden gemeld.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 6, 5, 4, 3, 2, 1. Club Platinum, Platinum, Platinum, Platinum. Presentaat, DJ, greep. Den stock darauf hast du Bock mach den techno -Rock. dun to da da da da da